Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het COA, de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt. En de gemeente Westerwolde staan vandaag opnieuw tegenover elkaar in de richtbank. Volgens de gemeente Westerwolde worden er te veel mensen opgevangen in het aanmeldcentrum in Trapel... Maximaal mogen daar 2000 mensen verblijven. Hierdoor stond er een dwangsom op van 15.000 euro per dag als dat er meer werden. Maar de gemeente wil nu dat dat meer wordt, zegt verslaggever Ellen Kamphorst. En zeggen Wij willen dat het nu naar 75.000 euro gaat. En zeggen ze, dat doen we niet om onze eigen kast te spekken. Maar dat doen we om het COA echt een druk te geven om die opvang te regelen. Want voor die 15.000 euro is het eigenlijk goedkoper om mensen om de boete te betalen... dan mensen hier in het aanbodcentrum te laten overnachten. Zo hebben zij zelf uitgerekend. En zeggen ze, die boete... ...moeten moet dus omhoog naar 75.000 euro. Waarschijnlijk komt er vandaag nog geen uitspraak in de zaak. Een Amerikaans echtpaar dat mogelijk betrokken was bij de dood van een Nederlands model... ...is op een opsporingslijst gezet. Ivana Smit van 18 jaar viel 7 jaar geleden na een avondje stappen... ...van een flatgebouw in Kuala Lumpur in Maleisië. Op bewakingsbeelden was te zien dat ze mee was gegaan naar het appartement van dat stel uit Amerika. De Maleisische politie zei eerder dat de dood van Ivana een ongeluk was... ...maar wil nu toch dat het Amerikanen worden opgepakt en verhoord. In Amsterdam is iemand overleden na een aanrijding. En dat gebeurde midden in het centrum. Volgens de lokale zender AT5 zou het om een ongeluk gaan met een vuilniswagen. En wat er precies is gebeurd, dat weten we nog niet. En jongeren van 16 en 17 zouden eigenlijk niet meer bij de zelfscan in supermarkten moeten werken. Dat vindt vakbond FNV. Want medewerkers daar krijgen vaker te maken met agressie dan bij gewone kassa's. Als je kijkt naar een zelfscanmedewerker, die staat eigenlijk in de inner circle van de klant... En die moet ook nog eens een taak uitvoeren dat er een soort situatie ontstaat van wantrouwen. Bij voorbaat al van mag ik in uw tas kijken. Uh, je bent in die leeftijdsfase niet voldoende opgewassen tegen dit soort situaties. Vakmond FNV wil dat de minimale leeftijd voor medewerkers bij de zelfscan nu omhoog gaat naar 18 jaar. En supermarkten vinden dat niet nodig. Met weer dan nog bewolkt bij een graad of 13 met vooral in het zuiden van het land nu veel regen. En vanavond trekken die buien overal weer weg.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 Altijd uh, tegen mij, uh, draai maar geen platen meer. Want die kunnen overslaan. Nou, ook bij de computer kan dat uh, Dolly. Ja, dat wel, blijft die hangen, dan de, blijft hij ja, hangen, hè? Dat blijft hij gewoon even hangen. De naald, de, ja, Zie de die die je, naald. Ja, ongelooflijk. Ja, die naald dan ook weg. Man. <laughs> ja, joh. Ik draai geen platen meer. De Clamorous <laughs> live hoor je. <laughs> Welkom terug, zandvoort op zaterdag uur 2. En uh, daarin uh, gaan we de volgende dingen doen.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 En uiteraard niet alleen het nieuws, maar ook heel veel lekkere muziek. We hebben er dus zin aan en zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Tot aan Entertainment for You met nu van Morrison, Bruin Uitkul. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping.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 Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you My brown-eyed girl You, my brown-eyed girl Do you remember when We used to sing Sha-la-la-la la, la"? Just like that sha la la la la la la la la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 We just to sing <maadres> Momenteel uh, la graden la la la la la la la la la la la weer uh, op dit moment. Uh, daar houden we natuurlijk van. Zo dadelijk gaan we naar Duintjesveld, naar de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Blijf er lekker gauw houden. Deze van Elton John en Kiki D. En Don't Breaking My Heart. Nou, het onvoorstelbare gaat gebeuren. Normaal gesproken is de Piet uit Spanje... pas op 16 november. Maar wij hebben de Piet uit Spanje... al uh, eerder aan de telefoon. Goedemiddag, uh, Piet. Goedemiddag. Hallo, ja, welkom terug...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 is vandaag uh, Wil Zandvoort uh, meeblijven doen. Wel heel belangrijk dat we, uh, dat we niet vriezen en eigenlijk gewoon moeten winnen. Ja, dat zou heel mooi zijn. En uh, ja, kan je vertellen over het uh, team? Zijn we vandaag weer compleet? Carsten nou, Vries is aanwezig, wegens, wegens, een, wegens, een, wegens een schouderblessure. En uh, ook uh, Oortman Verttoet uh, is ook afwezig. En ik weet niet of hij geschorst is doordat hij geblesseerd is, maar die is er dus ook niet. En uh, Jes de Haan vervangt hem en uh, Fernando Lewis is er wel. En we hebben een Zandvoortse uh, debutant als linksback, Mo Bell Hachi. Een, een jonge Zandvoortse speler die vandaag uh, voor het eerst als linksback staat. En voor de rest de vertrouwde spelers, zoals Christine uh, en ook weer uh, Berk Belenkamp, onze echt super veteraan die al meer ruim over de 40 is. Wauw! Die, die speelt nog steeds mee en je hebt nog een fantastische mooie beweging in huis. Nou, de wedstrijd is inmiddels zo'n uh, kwartiertje oud en uh, we zijn begonnen met wat, over en weer wat kansen. Dus een beetje aftassend voetbal, maar toch wel kleine kansjes, ook voor zijn uh, antwoord, maar ook voor VSV. Onze keeper uh, Levi, van die redde heel leef van Amersveld had een mooie zevenhuizen. Nu op dit moment uh, Standfort in de aanval. Het is ook een hele mooie ambiance. Lekker weer. Klein beetje wind, maar het is, het is echt een heel mooi om hier een mooie wedstrijd van te maken. Inmiddels is Standfort op de tweede helft in de aanval. maar ik zie dat de VSV gaat gooien. Dus die komt niet in ons bezit. Dus dan gaat hij ingooien.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 Uh, gered is en ze er gewoon in die, tweede, in die derde klas zijn gebleven. En inmiddels is het uh, zondagteam opgegeven en die zijn allemaal bijna overgegaan naar, naar de zaterdag. Dus het is ook één gewoon, behalve de titelkandidaten normaal gesproken aan de spelers die ze in huis hebben. Dus, uh, dat... Ja, twee, twee teams zijn uh, samengekomen eigenlijk. Ja, de, de, zaterdag, de, de, de, de, de prestatievoetbal op zondag is bij VSV verdwenen ook. En die speelden echt in de tweede klas, dus redelijk ook. En we gaan, ze doen het nu in, in, zeg maar in de derde klas met, met de, de combinatie van de beste spelers. Dus, uh, ze hebben ook een ambitieuze trainer aangetrokken. Dus, dus echt alle zijnen zijn daar op, uh, op, ja, op de, op, op, omhoog kijken. Ik zie ook hier twee camera's staan waarmee ze de beelden opnemen voor de eigen club. Wij hebben wel een camera op de tribune staan. Maar hier, nu staat er zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het veld op de middellijn. Staat een camera aangebracht waarop alles, uh, zeg maar... Uh, Beeltechnisch wordt vastgelegd elke beweging en dan kan de trainer van de week zien waar het fout op, waar het dus goed gegaan is. Ja, dat gaat uh, steeds verder uh, tegenwoordig. Ja, is er ook, ook is. al een uh, webcam zeg maar waar de wedstrijden op uh, te volgen zijn? Nou, wij hebben hier in Zandvoort hebben we wel een webcam, maar uh, de, de, de ambitie om dat verder te gaan doorverkopen is nog niet gebeurd. Dus, uh, maar hij staat er wel en hij draait ook wel en ik denk ook dat hij te volgen is. Maar vraag me niet even hoe ik hem in kan nu, maar.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 the uh -huh.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 A right side one Cause right the on It had to, be It had to, be had to be done It's a pity, a pity man We cannot, we cannot allow That trees and the street We That's must, I must done. show them now It's We don't need to lie happen, happen adult, We haven't, we haven't a doubt That we are in the right done. If you don't look out You'll Let's suffer in their in right The heroes, the heroes return And the royalty and are done While the angels learn That the pain O. Go, o. To go, oh. The OT oh. the the and there. The OT and there. The time soon comes right. when right. the crisis right. is over. Right. The, right. right. on the, the media soon yeah. comes and the roses. The heroes return and the royalty 10 while the angel. learn that the pain never ends in the city of oh. gentlemen. The heroes return.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 Like one. Right side, one on on It, had to, it had to be done. It's, it's, a, pity, it's a pity, a pity, man Right Bringing us crusade. I right just around the bend. And it's when I in the face, the world it will and end. Right side and then the pain right it quickly will end. And, will end. and then done. the pain it quickly will. I'm gonna say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 Tot so, dadelijk gaan we de evenementen doen. Uh, dus uh, blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Maar eerst uh, Mike Tai en Love Arounds.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 Here's uh, Rick Ashley and Never Gonna Give You Up.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 Zeker, plak, nou. Plak voor rust. 0-1. Uh, nou, we gaan nu een aanval van Zand. Blijf er even hangen. Misschien komt hij er nog net aan. Terugspeelbal op de keeper. Dani, Dani wordt ook aardig. Onze spits Dani Bakker. Een jonge jongen van 15 jaar. Wordt ook aardig aan banden gelegd. Verdedigend zit de VSV goed in elkaar. We maken wel de nodige overtredingen En er zijn ook, ook daar al een of twee gele kaarten gevallen. Maar mm. nogmaals, daar hebben we niks aan. Dan wel we ons. Zeker, nou. Op, we gaan naar de, de tweede rust. helft.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 The touch of your hand makes my folks react That it's only the thrill of boy meeting girl my the zips attract It's physical, only logical You must try to ignore that it means more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 Is, uh, een van de lekkerste platen van uh, Tina Turner, What's Love? Got to do dit? Nou, we hebben nog wat uh, nieuwsbericht. Wat er zitten, zou nu uh, dan uh, even te praten over het uh, nieuws. Ja. En er gebeurt wel het een en ander, hè? ook met uh, mysterycasts ja. en zo. Ja, zeker. Ja, het, het, het, uh, naar nu is gebleken uh, waren jongeren onder de 18 jaar in, in Zandvoort. Die in vele Zandvoortse horeca...